Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo in het NOS Radio 1-journaal staat secretaris Wekers van Financiën. Hij reageert op het voorstel van de Europese Commissie. Die willen graag brievenbusfirma's in Europa verbieden. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Mark Visser. Staatssecretaris Mansveld voelt niets voor een alternatieve aansluiting op de Betuwe-lijn. De provincies Gelderland, Overijssel en het Rotterdamse havenbedrijf... doen onderzoek naar zo'n route door het oosten van het land. Het nieuwe aan te leggen spoor zou een alternatief moeten zijn... voor het goederenvervoer over bestaanspoor tussen Arnhem en Enschede. In die regio is veel verzet tegen. Alternatieve route loopt grotendeels parallel aan de A18 langs Doetinchem. Staatssecretaris vindt dat de investering niet in verhouding staat... tot het aantal treinen dat over het nieuwe spoor zou gaan. Amsterdamse burgemeester Van der Laan gaat zich actief inzetten voor de terugkeer van asielzoekers naar eigen land. Hij wil de mogelijkheden daarvoor bespreken met diplomaten die op bezoek komen, zegt hij in NRC Handelsblad. Vorige week kondigde hij aan dat de hoofdstad opvang heeft geregeld voor de 159 migranten die bekend staan als de Vluchtkerkgroep. De Thaise premier Shinawatra heeft in delen van Bangkok en omgeving noodwetten ingesteld. Ze wil daarmee een einde maken aan de chaotische situatie die is ontstaan door de aanhoudende massademonstraties tegen haar bewind. Shinawatra nam de maatregelen nadat demonstranten de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën hadden bezet. In de Thaise hoofdstad waren vandaag tienduizenden mensen op de been. die Sinawatra's aftreden eisen. Met de noodwetten kan de regering snel optreden tegen betogers. straten laten afsluiten, een avondklok instellen. en telefoonverkeer verbieden. In Amsterdam is een groep jonge criminelen aangehouden. die maandenlang scholieren uit Amsterdam Zuid hebben afgeperst. Slachtoffers waren tweede en derde klassers, de politie.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 De vijf verdachten zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. De consulaten in München, Chicago, Antwerpen en Milaan blijven open. Dat is het gevolg van een motie van D66. De motie krijgt in de Tweede Kamer steun van de meerderheid van VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP. Daardoor wordt er minder bezuinigd op buitenlandse zaken. Volgens D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma verdient een goede diplomatieke dienst zichzelf terug. Het Nederlandse bedrijfsleven dringt ook aan op het openhouden van de consulaten. Het consulaat in de Japanse stad Osaka gaat wel dicht. De Europese Unie hekelt de Russische druk op Oekraïne... om geen handelsverdrag met de EU te sluiten. Oekraïne schort het overleg met de EU over het verdrag vrijdag op... na het dreigement van Moskou dat op ondertekening sancties staan. De EU-leiders Van Rompuy en Barroso schrijven in een verklaring... dat het Oekraïne vrij staat om zo'n verdrag te sluiten... en dat dat de band met Rusland niet in de weg hoeft te staan. Ook vandaag waren er weer protesten in Kiev tegen het besluit van de regering... om de toenadering tot de EU op een laag pitje te zetten. Gisteren waren in de hoofdstad 100.000 demonstranten op de been. Vanavond neemt de buigheid af en klaart het enige tijd op. Vannacht toenemen de bewolking dan wel weer. Met enkele, soms winterse buien en lichte vorst. Morgenmiddag vrijwel droog. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Tijd voor de verkeersinformatie, René Pazet. Met 32 files, uh, 120 kilometer lijkt het de normale avondspits... maar dat is het inmiddels niet meer, want er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Op de randweg van Eindhoven bijvoorbeeld, de A2 naar Maastricht... bij knooppunt de Hoogt, 4 kilometer, de ook is dicht. In het noorden staat het vast op de A7, Herenveen groningen tussen Chalabert en Beester-Zwaag, 6 kilometer. De A12, Den Haag-Utrecht, na een aanrijding bij knooppunt Oude Rijn, 5 kilometer. De langste file staat nu bij Rotterdam, aan de zuidkant van de stad... op de a 15 vanuit Europort. Tussen Spijken en Nisse het Vaanplein, 10 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht, maar ze kunnen elk moment weer open gaan. Want het voertuig staat op de bergingswagen inmiddels. De A20 is al open, van Rotterdam naar Gouda. Maar er staat nog wel 5 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En de A50 Arnhem-Os, daar is een auto stilgevallen bij Knaphurt-Ewijk. En dat verklaart de 5 kilometer richting Os. De rechte rijstrook is dicht.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 het had uh, veel voeten in aarde maar er komt nu in januari toch een vredesconferentie voor Syrië. We hebben agreed on a date for the conference. It will be the 22nd of uh, January here in Geneva. In Genève dus dit was de aankondiging door de VN gezant voor Syrië Lakdar Brahimi. Zo, meer over Syrië. Eerst Thailand, want de premier van Thailand heeft in delen van Bangkok noodwetten ingesteld vanwege de massademonstraties tegen de regering die de stad nou ja, zo ongeveer lam leggen. Correspondent Michel Maas hoort u over het besluit van de premier. Die heeft een soort ja, noodtoestand, zou je het kunnen noemen, voor Bangkok en voor het internationale vliegveld uitgeroepen.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 Veel mensen. Heel veel mensen. Het, het, uh, wat, wat, wat er nu gaande is, maakt historie... want er zijn nog nooit zoveel mensen in Thailand... op de been geweest om te demonstreren tegen een overheid. Dus uh, de, de, de, de ene zegt er is een miljoen mensen... de andere zegt twee miljoen mensen. Dus het zit tussen de 1 en twee miljoen mensen op straat die demonstreren. En ontwricht dat uh, de stad... Nou, het, het is in het oude stadcentrum, dus zeg maar niet in het uh, zakencentrum. En ons kantoor is daar ook, dus uh, om op kantoor te komen is een, uh, is een crime. Want het zit, het zit allemaal vast, dus ik moet met de boot, ze moeten mijn auto ergens anders parkeren. Maar het, het, het zit in het oude centrum, dus dat, dat, dat stuk dat zit vast. Daar kom je niet meer doorheen. En als je kijkt naar, naar de mensen die op straat zijn, wat doen ze? Lopen ze met borden of zitten ze? Wat, wat doen ze? Oh van alles, ze luisteren naar speeches, er zijn optredens. Uh, het, het is de algemene bevolking. Het is, uh, het is heel, heel gemengd. Het is echt heel gemengd. Dus het is echt een, uh, ja, een, een demonstratie tegen de overheid van de bevolking. Ja, en heeft u er een verklaring voor dat het nu zoveel groter is nog dan nou ja, zeg drie jaar geleden of nog weer jaren daarvoor? Mensen zijn moe. Het is, het is een combinatie van moe van corruptie. Moe van hoe de, de, het land wordt gereageerd. Uh, eigenlijk wat, wat de mensen deed exploderen. Het de, de constitu, Constitutionele Hof heeft een uitspraak gedaan. Uh, niet ten gunste van de overheid. En de overheid zegt van ja, we luisteren niet naar het Hof. Dat, uh, dat, dat, dat gaat langs ons heen. En dat soort uitspraken, dus wat, wat deze regering doet, dat heeft zoveel mensen op, uh, op de been gebracht. De vorige keren zagen we dat dat, dat, dat uit de hand liep. Hè? Verwacht u dat nu ook? De vorige keren, Dit is nu van de mensen zelf. Het, gaat, het is niet georganiseerd door eigenlijk iemand. Het, het, de mensen komen zelf. Dus het is niet door één door iemand of door een, een, een partij die zegt van... je moet komen, je moet demonstreren, je moet hier tegen zijn. De mensen komen zelf. Mensen zijn ontevreden met de overheid, maar het is niet gewelddadig. Ik kijk nu ook naar de televisie en ik, ik zie geen beelden van, van geweld. En natuurlijk, uh, hè, met, met uh, meer dan een miljoen mensen op been... Uh, er wel echt wel geduwd en wat getrokken worden. Maar er zijn uh, geen, ge, geen, geen geweldplegingen. Dan is natuurlijk wel de vraag, hoe reageert de regering hierop? Wat, wat, wat verwacht u? Hoe gaan ze ermee om? Ja, als er zoveel mensen... Ik, ik kan me niet voorstellen, als er zoveel mensen op de been zijn... die demonstreren tegen een regering... Uh, volgens mij moet de regering zeggen van oké, okay, uh, als het zo is, dan, dan stappen we terug. Als de, de, de ambtenaren ook protesteren, hoe uh, moet je je beleid uitvoeren? Ja, maar als u, de zo, als u de premier zo inschat, is dat iemand die uit haarzelf uh, zal opstappen? Nee, niet, niet uit haarzelf. Dat is haar... Uh, ze, is meer of meer, ze wordt geleid door haar oudere broer. Die in het en, buitenland uh, zit, hè, de voormalige premier. Precies, en die, die neemt de, de beslissingen. Maar je kan geen land regeren zonder ambtenaren, zonder politie, zonder leger. Als, als, als die mensen allemaal niet meer gaan luisteren, dan, ja, dan, dan, dan stopt dat. Dus dat er is nu een verkiezing komen. En dan, ja, de beste, die de meeste stemmen krijgt, die gaat winnen. Ernst Ondersmit, vanuit Bangkok, dank voor uw verhaal. Graag gedaan over de onrust daar dus onder de inwoners van Bangkok, over de regering. Dan de Michelin-sterren. Een derde ster dus voor restaurant De Leest in Fase. Dat kon u eerder al horen bij ons omdat Jeroen de Jager in fase is. Jeroen, um, het wachten was op gastvrouw Kim Veldman en chefkok Jacob Jan uh, Boerman. Zeker. En die zijn er nu, begrijp ik. Ze zijn gearchiveerd, jawel, met een aantal gasten. De sous-chef is er, de, eerste gasten van de, de vaste gasten van het eerste uur. We hebben hier iemand uh, die heeft een bed-and-breakfast. Die, die levert alweer gasten aan de ouders. Van Kim zijn er nog. De maître is hier inmiddels. Kim Veldman zelf. Waar is Jacob-Jan? Oh, die staat daar te telefoneren. Ja, Gefeliciteerd. Ik heb een haar. Goed telefoontje, dankjewel. Geweldig, toch? Ja, heel erg. Hard voor gewerkt? Enorm hard. Enorm hard. Zullen we even naar Jacob-Jan gaan? Kijken ja. of hij uh, zijn telefoon wil neerleggen hier in de keuken. Ja, je moet neerleggen, hoor. We hadden een afspraak, zeker. Ja. Hoe was de dag vandaag, Kim? Uh, overweldigend, ja. ja. Wat uh, is er gebeurd? Ja, we hebben de presentatie gehad. En zodra de bekendmaking was, uh, ja, was het natuurlijk uh, één groot feest. Uh, veel felicitaties, veel interviews. Uh, er komt verschrikkelijk veel voor je heen. Ja. Een reservering, het, gaat, het houdt niet op. Ja. Gefeliciteerd, Jacob-Jan ja. je uh, Dankjewel. Geweldig, jij wist het al. Nee, je ja, wist het wel. Want je stond gisteravond, je hebt het mezelf verteld... je stond op de Ramblas nog in Bar ja. Barcelona ja, en toen... Ja, maar luister, kijk, je voelt iets. Je voelt iets. Ja, en ja. soms moet je een beetje gokken. En dan is ook op de Rambla staan... Gewoon fantastisch om met een fles champagne te spuiten. Ja. ja, een fles van 800, een hele grote? Nou, die hebben we in een restaurant uh, gekocht, een Girobon. Hij was te duur, maar ja. het was het feest waard. En nu achteraf zeker. Je had gelijk. Ja. Hey, uh, dit is heel zwaar gewoon. Zo'n ster halen doe je niet zomaar. Dat is heel veel hard werken. Dagen van? Ja, dit zijn hele lange dagen. Mijn dag, uh, de wekker gaat om kwart over zeven. En uh, als ik gelukkig ben ik een keer om elf uur thuis. En als ik pech heb, dan is het half één, half twee. Hoe lang hou je dit vol? Je bent 41 nu. Ja, ik denk nog heel lang. Want uh, als je geestelijk goed in elkaar zit... en je hebt nog gewoon een, uh, een, een sportief lichaam... wat ik probeer hè, uh, op, op peil te houden... Elke dag ik... of een paar keer per week uh, naar de fitness? Nou, elk... ik probeer één keer per week, want okay. dat moet gewoon. En uh, weinig drinken, gezond eten... en heel veel schik hebben in wat we doen. En vandaag ja. is dat die schik... Ja, mijn hartje kan hem niet voelen, <laughs> maar hij bonkt als een... Als maar, een... Ik bedoel de ellende van een derde ster is dat je maar alleen maar kunt verliezen, Kim. Ja, dit is natuurlijk uh, de top die je haalt. En ja. dan kun je alleen nog maar naar beneden, inderdaad. Ja. Maar goed, daar gaan we voor zorgen dat het niet gebeurt. En wat betekent het nog meer? Ik zei net, die reserveringen, die, die, die nemen toe. Uh, ik heb begrepen dat je hier een heel leuk arrangement kunt krijgen. En dan ben je ongeveer eten, drinken, 150 euro uh, kwijt. Gaan die prijzen nu ook omhoog? Nou, niet direct, nee. Niet direct volgend jaar? Nee, nee, nee maar je gaat gewoon met de, de flow mee. Kijk, het is ook wat de markt is. En uh, we, we blijven gewoon doen wat we doen. En ja... We gaan niet meteen onze prijs omhoog gooien. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik zou denken, uh, jij staat nu hier met mij te praten. Je hebt een hartstikke drukke dag achter de rug. Vanavond alle praatprogramma's uh, op de televisie. Ja, uh, heel eerlijk, ik, ik ben een beetje uh, niet klaar ermee... maar ik, heb, ik ben leeg. Ik heb, ben heel schor. Ik Je hebt ze allemaal even... afgebeld? <laughs> nee, nee, ik heb het een beetje afgehouden vandaag. Je maar hebt... ik zeg heel eerlijk... Uh, Weet je, ik wil ook nog een moment hebben vandaag dat ik kan genieten. En mijn hele team moet daar ook uh, bij zijn. En dat kan niet als ik uh, ergens anders Jullie ben. Jullie gaan een klein feestje bouwen hier. Ja, een groot feest. Een groot feest zelfs. Ja. Hey, nogmaals, hartstikke gefeliciteerd. Ja. En, uh, nou, smakelijk eten. <laughs> Allemaal, dat thuis, niet worden, maar vooral maar al aan drinken. de luisteraars. Want Dank ze wel. zijn dicht jo vandaag. Oh, ja. Jeroen de Jager was Jeroen dat dicht, ja. vanuit okay, Fasen. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Op 22 januari dan wordt de lang verwachte Syrië-conferentie gehouden in Genève. Ban Ki-moon, de VN-secretaris-generaal, maakte dat vanmiddag bekend. A long last and for the first time: the en government and opposition will meet at a negotiating table instead of the battlefield. This is a mission of hope. Correspondent Sander van Hoorn. Een missie van hoop horen we hier Ban Ki-moon zeggen. Nu wil ik niet gelijk flauw doen, maar is die hoop gegrond? Ja, nou ja, goed. Ze hebben een datum geprikt. Dat is. Uh, uh, werd tijd. Want deze conferentie. Die zei er, zou er eigenlijk al in mei zijn. Dus dat kan je hoop uitputten. Uh, Brahimi. Uh, dat is de VN-gezand voor Syrië. Heeft dat besloten samen met Amerika en Rusland. Toch niet twee onbelangrijke landen. Daar zou je hoop uit kunnen putten. Um, er is toename dring tot Iran uh, sinds dit weekend. D dat is een belangrijke uh, steunpilaar voor de Syrische regering. Daar zou je hoop uit kunnen putten. Uh, dus ja, dat, dat, dat zijn dan de drie lichtpuntjes um, die je zou kunnen noemen. En daarna gaat het snel bergafwaarts met de hoop, denk ik. Ja, want het gaat nog steeds heel slecht. Daar horen nou ja, we ook dus oppositie... heel weinig over, hè? De laatste tijd ligt ook aan ons, hoor. Maar... De oppositie en de regering, hoor je weinig over? Ja, het ging even niet ja. goed, maar nu ben je er weer. Nee. Ja. Dus... Waar, waar hoor je weinig over? Uh, nou, ik wou zeggen, we horen weinig over Syrië de laatste tijd. Dat ligt ook helemaal aan ons. Er zijn natuurlijk heel veel andere conflicten. Dus ik zou bijna willen vragen, want hoe is het daar dan nu... Nou ja, de regering uh, is op sommige fronten uh, aan een opmars bezig. Dat is niet een, een beslissende opmars, maar dat is wel... Uh, de regering die voelt zich sterk. Um, die weet natuurlijk ook dat zolang er uh, gewerkt wordt aan die grapens... dat het conflict op normale manier uh, door zou uh, kunnen gevoerd worden. En dat is toch wel een probleem. Want dan heb je dus een regering die zich sterk voelt... voelt en een oppositie die gelijk tegelijkertijd een toenemende elkaar slaags is. En dat is niet de beste uh, basis om te onderhandelen. Uh, hier in Libanon, waar ik woon... Uh, praat ik veel met mensen die zeggen... Genève, dat is dan wat voor ons daar was. Uh, dat was hun vredesconferentie die een eind maakte aan 15 jaar burgeroorlog. Maar, zeggen de Libanezen erbij, toen was er een soort status quo. Toen hadden we zoveel gevochten. Wist, niemand, wist iedereen dat ze het niet zelfs konden winnen. En dat was dan de voorwaarde waarop we uh, uh, uh, konden gaan praten. Nou ja, zegt iedereen hier, dat is in Syrië nog niet aan, aan de orde. Dus dat maakt zo'n gesprek wel heel erg lastig. Nog afgezien van de vraag natuurlijk... wie er dan fysiek aan tafel gaan zitten en wie er dan omheen zitten. Um, je hoorde net Ban Ki-moon zeggen... Um, de regering en de oppositie. Ja, maar de regering, is dat dan Assad? Is dat dan iemand anders? Uh, de oppositie heeft heel duidelijk gezegd... ja, uh, voor of na die conferentie, het Assad erbij, kan het niet. Um, de oppositie, wie is dat dan? Uh, ja. Dat zijn allemaal groepen van gematigd... waar wij in het Westen graag mee uh, willen praten... en die we dan ook graag aan zo'n tafel uh, zien zitten. Maar er zitten ook radicale groepen bij, uh, de Al-Qaeda-achtige groepen... Uh, zijn die erbij of uh, steunen die de oppositie die dan wel aan tafel zit? Allemaal dingen waarvan de mensen die vandaag die datum maakten ook zeiden... dat hebben we nog allemaal niet opgelost. En dat vind ik toch wel heel erg zorgelijk. Want dat zijn de hete hangijzers die eigenlijk al de hele tijd het probleem vormen. Precies, Sander, je viel weer even weg... maar je hebt in ieder geval de kanttekeningen gezet bij deze conferentie. Er moet nog uh, veel gebeuren voor 22 januari. Willen we zicht hebben of dat een klein beetje een succes ja, wordt of niet? Ik, ja? sluit ook niet uit dat, ja, ik sluit ook helemaal niet uit dat die uh, conferentie... uiteindelijk misschien niet eens doorgaat. Want met zo'n conferentie loop je natuurlijk altijd een risico. Als die doorgaat, dan gaat iedereen er toch naar uit... Sander, ik ga jou onderbreken, want uh, de lijn valt nu zo vaak weg... dat het niet goed meer te volgen is. Uh, je zet ook je vraagtekens erbij of het doorgaat. We gaan het zien. 22 januari is in ieder geval de datum die vandaag geprikt is. René Passet, jij bent er denk ik wel, luid en duidelijk. Zeker. Veel avondspitsfiles beginnen weliswaar op te lossen. Maar het is toch bij Rotterdam een beetje een rommeltje aan het worden. Uh, hoewel ik goed nieuws heb over de A15. Die is bij het Vaanplein weer open vanuit Europoort. Er zaten wel nog 8 kilometer file. Eén auto deed het niet meer. Dus die blokkeert nog de rechte rijstrook bij Rotterdam-Charlo's. verderop is nu weer een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Bij Sliedrecht-Oost, 8 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Het gebeurt op de rijbaan van Gorkum naar Rotterdam trouwens. En opvallend ook de lange file in het noorden van het land op de A7 Herenveen Groningen. Na een ongeluk tussen Challebert en Beesterswagen, middels 7 kilometer. Het is 20 minuten over 6. We komen terug op het Eurovisie Songfestival. Ilse de Lange en Whalen gaan daar naartoe namens Nederland. Ik praat erover met Geert Willems. Hij volgt het Songfestival al jaren voor verschillende kranten. Schreef er al eens een boek over. Goedenavond. Dag. En een tweede boek is ja. in de maak, begreep ik. Ja, komt in februari uit, ja. En dan ook nog iets daarover, uh, over Waylon en Ilse de Lange? Uh, nee, dat, uh, ik heb toevallig gisteren uh, uh, de manuscript naar de uitgever gedaan... dus het is net iets te laat, maar uh, de, de lijn van uh, die Anouk heeft ingezet... grote namen die zich willen verbinden aan het songfestival... nou, dat, dat klopt dan wel weer. Die wordt doorgezet, hè, met deze ja. twee. Had, had u het ja. verwacht dat ze samen zouden gaan? Nou ja, de geruchtenstroom uh, was natuurlijk al uh, flink op gang uh, gekomen. En uh, er was altijd sprake van dat Waylon en uh, uh, ook Iris het Lange zouden gaan. En dat werd ook altijd een derde naam genoemd. Maar ja, die derde naam dat zijn ze dan gewoon zelf de uh, common uh, winners zijn ja. Het geworden. Hè? Ja, ja. Ze, ze zijn ook uh, bezig samen een album te maken. Laten we even horen hoe ze samen klinken. Nou, wat vindt u? Hoe klinkt het? Ik vind het wel een prachtig klinken. Mooi dus, bij elkaar? We... Ja, mooi. Ze hebben ook al uh, vorig jaar een keer samen op het podium gestaan... Uh, het Bank Giro, -Giro concert. Dat is uh, een koffer van Lady Antebellum. Klonk ook al heel erg mooi. Dus uh, ze, ze wisten dat haar, hun naam bij elkaar uh, paste. En ze ja. zijn natuurlijk dit jaar al een paar keer naar Nashville uh, afgereisd. Toch een mecca van country uh, muziek. Uh, om daar uh, met... met uh, Mensen daar ook uh, mooie dingen op te nemen, dus uh, dat daar moet iets, iets prachtigs uit kunnen komen. En wat zou u adviseren om, om te gaan doen? Wat voor nummer slaat uh, in 2014 denkt u aan in Europa? Uh, ik denk dat het uh, gewoon een, een goed nummer moet zijn, dus uh, kwalitatief goed nummer waarin ze zich hun uh, zangkwaliteit naar voren kunnen komen en dat, dat kan een up-tempo nummer zijn, maar dat kan ook een, een, een beladen zijn. En, uh, ja. Maar als je kijkt naar wat het goed deed de afgelopen jaren, eh, los van dat het ook vaak politiek is, van het ene land wil het andere land steunen, maar welke rode draad kan je daaruit halen wat aanslaat? Is, de, de rode draad is dat uh, het beste liedje uh, altijd wint. Het zijn meestal iets van op-tempo maar op het moment dat iedereen dat dan voor gaat kiezen, dan, dan wint weer net uh, die mooie, uh, dat gevoelige uh, liedje wat Ilse Lange graag wil gaan zingen in, uh, in 2014. Ja, en, en maak je als duo ook een goede kans bij het Eurovisie Songfestival? Zou dat iets uitmaken of je solo gaat of duo? Volgens de statistiek is dat de slechtste keuze die je kunt maken. Oh, <laughs> oké. <Okay. ja. laughs> ja. uh, maar goed, die statistiek die, die is al heel vaak. Uh, toen ik het uh, dat, dat, dat eerste boek in 2000 schreef, toen uh, schreef ik altijd maar als je echt iets wil winnen. Dan moet je gewoon uh, als duo naar het Songfestival gaan. <laughs> en uh, vervolgens uh, won in 2000 een duo. En in 2001 man ook een duo. Maar, maar, maar ze vliegen in, er uh, ook vaak uit. Nee, het, het zijn altijd uh, ruim een derde... of voor meer dan de helft van uh, de winnaars zijn altijd zangeressen. En, uh, en duo's uh, die zijn niet zo heel erg uh, gewenst. Maar goed, er is, uh, uh, uh, is één keer een man-vrouw combinatie geweest... die heeft gewonnen. Mm -hmm. En dat, was, uh, dat waren Denen in 1963... Oh, wie waren dat? Uh, dat was echtpaar... Uh, uh, ik ben even de naam kwijt. Uh, Lies uh, Assia, uh, hoor uh, ik hier zeggen. Echtpaar Ingman. Ingman, oké. Okay. Ja. Zeg, en zij heten nu de Common Linnets. We moesten dat even opzoeken, maar dat zijn zangvogels uit de familie van Vinkachtigen. Goeie dat klopt, keuze? Ja, dat is ook een uh, Nederlands woord voor. Nou? Een kneu. Oh ja, een kneu. Ja. En uh, dat wordt ook wel eens verbassen tot kneut. Dus in schendende Den Haag zal er een straten zijn die daarna uh, daar vermoeid is. Dus de kneuzen uh, of de, de kneuten van, gaan naar Kopenhagen? Ja, de <laughs> Maar <laughs> Iedereen zei er ook van uh, dat het een vogel was die in het oosten van het land heel erg uh, uh, veel voorkomt. En mooi het is kan zingen. een trekvogel, dus uh, in, de, in de winter is hij er niet. Oké, okay. en komt er een beetje een mooi geluid uit? Een mooie zangvogel? Ik vind het een goed voorbeeld. In ieder geval, ik ben niet zo'n vogel moet ik toegeven. Maar, uh, de zangvolger vind ik Willem en lang zeker. We gaan het horen volgend jaar. Geert Willems, dank voor uw uh, verhaal over het Songfestival. Graag gedaan, tot ziens. Dag. En dan uh, Nothing Ever Hurt Like You. En dat is James Morrison. Hey, hey, hey. Hey. James Morrison de Europese Commissie wil bedrijven die belastingen ontwijken hard aanpakken. Het moet afgelopen zijn, zo vinden ze met de ondernemingen... die binnen Europa op zoek gaan naar het gunstigste belastingtarief. Nederland heeft heel wat van dat soort bedrijven hier. Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën is toch blij met het Europese voorstel. Ik vind dat een goede zaak. Uh, ik ben zelf al bezig op een aantal uh, zaken rondom misbruik... en belastingontwijking om dat aan te pakken. En uh, Je kunt pas echt meters maken wanneer dat je dat in Europees... en zelfs in internationaal verband... Doet. Dus dit past uh, prima in mijn lijn. Prima in mijn beleid. Maar nu hoor je ook zeggen. Nederland uh, heeft heel veel van die brievenbusfirma's. En onze economie vaart daar wel bij. Dus als u dat gaat aanpakken snijdt u in uw eigen economie. Kijk waar ik natuurlijk uh, niet aan wil. Is uh, maatregelen die reële bedrijvigheid ontmoedigen. Nederland heeft een goed vestigingsklimaat. En dat wil ik ook vooral zo houden. En uh, waar mogelijk nog verbeteren. Maar dan moet het gaan om substantiële economische activiteiten. Als het erom gaat. Om bijvoorbeeld hè, de praktijk die de commissie ook uh, beoogt aan te pakken. Dat een bedrijf zegt van nou in het ene land geef ik iets op als rente. En uh, in het andere land geef ik diezelfde geldstroom op als uh, dividend. Dan leidt dat ertoe dat ze in geen van beide landen belasting betalen. Ja dat kan niet waar zijn. En ik vind het goed dat de Europese Commissie daarin optreedt. Maar als dat optreden betekent dat uw inkomsten in Nederland gaat wegsnijden, wat dan? Dat is het goede aan het voorstel van de commissie, dat dat geldt voor heel Europa. Dat wordt geregeld in een richtlijn. En dat is harde wetgeving voor elk land in de Europese Unie. Dus dat kunnen landen elkaar ook niet beconcurreren binnen de Europese Unie. Maar bent u niet bang dat u die bedrijven die in Nederland zich vestigen omdat het gunstig is uh, en die toch ook economische activiteit genereren, dat u die wegjaagt uit Nederland? Nee, dat, uh, dat wil ik in elk geval niet. Ik wil geen bedrijven Nederland uitjagen. Uh, alles wat uh, Nederland, uh, in Nederland extra economische activiteiten wil bezorgen, uh, die zijn hier van harte welkom. Daar leggen we de spreekwoordelijke uh, rode loper voor uit. Maar ze zullen natuurlijk wel, als ze winst maken, ook hier gewoon belasting moeten betalen. Voor iedereen gelden dezelfde regels. Maar u zegt het mag niet doorschieten in het ontmoedigen van dat soort bedrijven. Het mag niet doorschieten in het ontmoedigen van bedrijven die bijvoorbeeld in Nederland ook echt wat toe te voegen hebben. Uh, maar bedrijven die uh, alleen maar komen halen en niks komen brengen, ja, daar ben ik niet van. Dat zijn Frans Wekers, de staatssecretaris, tegen Ron Vrezen. Dit was de Radio 1. -journaal voor nu. We gaan eens kijken wat Joost Eertmans straks gaat brengen. Joost, goedenavond. Lucella, live vanuit Kapellenijs. IJssel. komt de avondspits op u af. Uh, we gaan het hebben over Gordon, onder andere. Lucella. Uh, dat is een racist, hè? door sommigen wordt hij zo uh, betiteld. Daphne Bunskoek, trouwens ook. Ik hou van Holland. zou een racistisch programma zijn. En natuurlijk ook Sinterklaas. We zijn. Allemaal volkomen racistisch geworden, luisteraars. En dat wordt een beetje gênant, vind ik eigenlijk. Eh, vrijdag was zelfs de hele uitzending van Paul Witteman... Eh, begrijp ik, gewijd aan het, hoe racistisch Nederland aan het worden is. Laten we maar eens even normaal gaan doen, zouden een paar kamerleden kunnen zeggen. Eh, we zitten gevangen in een racismekramp. Dat is mijn mening van vanavond bij Avondspits. Praat dus mee op uw gezond verstand station. Bel 0800 1121. Kijken ze hoe u daarin zit. 081121. We hebben Denker Charlie Baudet zometeen in de show. En ook alles weten. En mijn vervanger hier op Radio 1, Richard Lamp, is van de partij. Dus in avondspits. U kunt ook uw vingertjes blauw tikken met uw tweets. Op hekje eens of hekje oneens. En dan praten we met elkaar bij in het mooie programma Avondspits. Hier op 1, hou je verstand erbij. En heel graag tot zo. Dit is Radio 1. U krijgt het NOS-journaal van Mark Visser. De consulaten in München, Chicago, Antwerpen en Milaan blijven open. Dat is het gevolg van een motie van D66. De motie krijgt in de Tweede Kamer steun van de meerderheid. Daardoor wordt er minder bezuinigd op buitenlandse zaken. Volgens D66 verdient een goede diplomatieke dienst zichzelf terug. Het Nederlandse bedrijfsleven dringt ook aan op het openhouden van de consulaten. Consulaat in de Japanse stad Osaka gaat wel dicht.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 De Amsterdamse burgemeester van der Laan gaat zich actief inzetten voor de terugkeer van asielzoekers naar eigen land en wil de mogelijkheden daarvoor bespreken met diplomaten die op bezoek komen, zegt hij in NSC Handelsblad. Vorige week kondigde hij aan dat de hoofdstad opvang heeft geregeld voor de 159 migranten, die bekend staan als de Vluchtkerkgroep. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht blijven er wolkenvelden overtrekken... en vooral aan zee is een enkele bui mogelijk. In het noorden van het land kan dat overigens ook wat sneeuw opleveren... want de temperaturen die gaan behoorlijk naar beneden. Landinwaarts blijft het droog, maar daar klaart het op. En ook kan er mist ontstaan. Bij opklaringen kan het in het binnenland eh, 1 tot 3 graden gaan vriezen. Dicht bij zee wordt het vannacht een graad of 5. En morgen lijkt het weer op dat van vandaag... ...wolkenvelden en vooral in het westen een enkel buitje. In de oostelijke helft van het land krijgt de zon meer kans. Het wordt morgen 8 graden op de wadden tot 4 in het zuidoosten van het land. Er is morgen weinig wind, duidelijk minder wind dan vandaag. Er staat een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest hooguit windkracht 3. En na morgen wordt het geleidelijk wat zachter. Woensdagochtend is het nog koud met op veel plaatsen een paar graden vorst. Overdag veel bewolking en wat regen... En na woensdag wordt het zachter, overdag een graad of 9, s'nachts een graad of 5. ABB Verkeersinformatie. 13 files zijn er nog over van de avondspits. U vindt ze vooral nog rond Rotterdam. Daar zijn wat ongelukken gebeurd. En bij Eindhoven op de A2 Den Bosch Maastricht. Bij Knoppen te hocht 4 kilometer. Het goede nieuws is wel. De weg is weer vrij. Op de ring van Rotterdam is een van de twee tunnelbuizen van de Benelux tunnel dicht richting het noorden. Richting Vlaardingen. Ik heb het over de A4. Er staat nu 2 kilometer file voor de tunnel. Het heeft te maken met een ongeluk. Aan de zuidkant van Rotterdam blijft de druk op de A15 vanuit de Europoort. Tussen Spijkenisse en, en Persie en is nog altijd 8 kilometer. En op een ander deel van de A15, het stuk van Gorkum naar Rotterdam... is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd bij Slietrecht Oost. De file begint inmiddels bij Gorkum, is nu 8 kilometer lang. De rechterreistalk is dicht en er is veel vertraging. Dus het is verstandig om voorlopig om te rijden via Oosterhout... over de A27, de A59 en de A16. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. We zitten gevangen in een racisme-kramp. Het nieuws van alle kanten, dus ook van rechts. Hier is Avondspits van WNL. Wel WNL. 0800 1121. Goedenavond luisteraars. Een grapje over sambalbij kan dus niet meer sinds Gordon zijn nu al klassieke grap nummer 39 met rijst maakte. Waar helemaal niemand wakker van lag. Ook niet na de uitzending van Hollands Cut Talent. Totdat een of ander idioot er vreemde motieven achter ging zoeken... en het fragment met Gordon op een website plempte. Het is tekenend. We zijn in de ban van enkele idioten die onze genoegens... of dat nou het feest van Sinterklaas is... of de onbezonde humor van Jack Spijkerman en Gordon... van ons af willen pakken. De hele ophef heeft ook maar één doel. Het publiek bang maken voor het R-woord... Want racisten, dat zijn het. En dat leidt ertoe dat we komen te leven in een midden-twintig-eeuwse maatschappij... waarin dus niks meer gezegd of gegrapt mag worden... of je komt in aanraking met de humor en de satirepolitie. Humor is net als kunst. Of misschien is humor wel kunst. Je kan ervan houden of je vindt het niks. Maar laten we het in hemelsnaam koesteren. We zitten gevangen in een racisme-kramp. WNL 0800 1121. Juist, welkom bij Avondspits... Wij toeteren tot 7 uur. En u mag meedoen op 0800-121. U kent het fameuze nummer. Er zit op u te wachten. Kan ook een hekje bij komen op Twitter. Hekje eens of een hekje oneens. Hans Sop twittert mij Eertmans. Ik ben het ermee eens. Mensen verschillen. En dat is leuk. Zo heeft de een langere tenen dan de ander. Maar zo is het inderdaad. Pieter Nel zegt ook iets heel waars. Je moet nu zo op je woorden letten dat het spreekrecht om zeep wordt gebracht. Kijken of we een oneens tegenkomen. Nee, wel een leuke over Herman Vinkers. Dat is namelijk, uh, nou wie dat twittert weet ik niet. Maar iemand zegt, waarom zou ik jou niet discrimineren en een ander wel was getekend. Vinkers, prachtig, prachtig. Inderdaad. En Johan Beers, die zegt eens, het racisme en vreemdelingenhaat neemt hand over hand toe over de rug van mensen die zich niet kunnen verdedigen. Uh, dat is er een uit het andere kamp. Uh, u kunt er nog bij met één lijn. Nee, alle lijnen zijn vol, maar het toch om binnen te komen. De stelling is, we zitten gevangen in een racisme kramp. Ik kom bij mijn eerste uit. Jo, jo Beens uit Diemen. Ja, goedenavond, Joost. Goedenavond. Ik ben het inderdaad wel eens ja. met, uh, met je stelling. Als, uh, zo vaak. Maar uh, wat ik daarover wil zeggen is alleen... Ik vind het altijd, ik vind het altijd zo, ik vind het eigenlijk zo triest. Kijk, je, je kan over Zwarte Piet debatteren wat je wil. Ik vind dat niet racistisch. Je kan over allerlei dingen... Weet je wat het is? Je kunt tegenwoordig 1, 2, 3 niet je mond en open trekken. Zonder tot 10 te tellen. Ja. En dan zeggen we... Oh, kan ik het eigenlijk wel zeggen? Want zo meteen word ik als racist bestempeld. Nou. Dat is gewoon te gek. Punt. Want Gordon zei volgens mij wel terecht in zijn reactie... die ik ook heel mild vond... van, ja, als Hans Theo het had gezegd... had iedereen het kunst ja. genoemd, of cabaret of weet ik wat. En dan, het is ook een hele normale grap trouwens. Het is helemaal niet, dat is totaal niet als, racistisch... Als. Ja. inderdaad, als Joep, als Joep van het Hekken had gezegd... Ja. ik heb het ook gelezen, of, uh, of uh, Hans Steven... dan had iedereen onder de tafel gelegen met het lachen. Ja. Hadden ze de volgende dag nog steeds over gesproken. Ja. En nu valt iedereen overborgen. Ik vind het echt bij de beest af. Het is ook. Maar het, hoe, hoe, hoe zit het met vrije meningsuiting? Ja. Nou, die gaat minder worden, ja? denk ik. We, denk je dat niet? Ja. Ik denk dat mensen zich denk... ook wel eens even twee keer bedenken... van grapje over... ja, je gaat gewoon... het wordt gewoon verkrampt. Dat bedoel ik ook. Het wordt een verkrampte ja, ja. verkrampt situatie. Ja. Ik vind dat nog enger dan als je als je iets zegt wat als racistisch opgevat, opgevat zou kunnen worden, wat het misschien helemaal niet is. Nee, nee. Jo en, dat, en dat vind jo ik het angster. Dat is ook angstig. Dat is nog angstiger. Jo, Benzin, dankjewel. Uit Diemen ja. kwam de eerste reactie binnen. We zitten gevangen in een, in een racisme-kramp. Zo heb ik het maar eens omschreven. Esmeralda twittert mij. Ik hou van Holland is toch inclusief alle cultuur en gebruik. Ja, precies. Mogen nu echt nergens meer trots op zijn. En dat bedoelt inderdaad het kleine meneertje. Inderdaad, dat daar het liedje zingt. En dat wordt dan ook meteen gezien als, als het misbruiken van uh, die Chinese cultuur. Ik weet niet hoe dat omschreven wordt. Uh, u kunt nog bellen hoor. 0800 1121. Auke Walda reageert uit Velp. Goedenavond Auke. Goedenavond. Ja, ja, ik vind het zo, zo grote onzin, Joost. Wat een toestand. We, weet je, en wat ik het nog het ergste vind? Nee. Het is koren op de molen voor de mensen die juist racistisch zijn. Ja. Want de discussie wordt weer opgestart en we, we hebben het over dingen, of we geen andere problemen hebben. Dit is zo, ik vind het zo raar en vreemd dat dit nu op ons staat, Ja. Help me change. Nee, precies. Okay. Nou, ik, ik wil eens vragen, en dat doe ik aan mijn gewaardeerde deskundige in Violet Beller, die we nu gaan, gaan spreken. Uh, wil ik eens vragen, waar komt het eigenlijk door? Waar, waar, hoe, zijn we, hoe is het zo ver gekomen? Thierry Baudet is aan de lijn. Goedenavond, Thierry. Goedenavond Joost. Hoi, ik haal je even uit een etentje, maar, maar ik wil je daar toch een paar vragen over stellen, Jerry. Want jij bent nogal aan het denken. Jij kan goed denken. Uh, klopt. Um, jij bent een nou, publicist. Dat je... Ja, nee maar je schreef ja, ik zeg het. Je... Maar dit is precies ook waar ik in mijn boek Oikofobie over schrijf. We zijn zo bang eigenlijk om uh, voor xenofoob te worden uitgemaakt, voor racist te worden uitgemaakt, dat we in een kramp schieten en dat we eigenlijk alle tradities enzovoorts uh, willen verlaten en overboord willen gooien. Ja. Dus dit is precies eigenlijk de tendens die we nu in een in brede, in de samenleving zien. En dat is ja. niet, niet gezond. Nee, waar gaat het naartoe? Kan je je afvragen? Uh, nou, het, een van de dingen die... De, de, de laatste beller zei... We is het zes koren op de molen voor de mensen die, die echt racistisch zijn. Kijk, wat, ik, wat, mij, wat ik zie is dat als je... Uh, bijvoorbeeld uh, tegen discriminatie uh, op de werkvloer, of zo wil ageren, of mm. uh, wat dan ook, maar dan is het ook heel belangrijk om een beetje zelfspot te hebben en ook jezelf te kunnen relativeren. En dat is wat ik heel erg mis in deze hele discussie. Kijk, je moet een onderscheid maken tussen hoofd en bijzaak. Als iemand een grap maakt, kun je daar best om lachen en tegelijkertijd zeggen, jongens, maar, zolang het maar niet ernstig gemeend wordt. Ja. En dat is ook helemaal niet het geval. Kijk, het is niemand die Sinterklaas viert die echt vindt dat zwart een knecht moeten zijn. Hè? Dat is helemaal niet aan de orde. Precies. Mm. Dus dus eigenlijk mensen die tegen discriminatie zijn, tegen zijn, die gooien hun eigen glazen in... Ja. ...door hier zo op te hameren. Nou is de andere kant, kijk, je bent, stel je voor, je bent een Chinees... ...je bent van oorsprong Chinees, of je bent Rigol Boren Chinees... ...en, en, en, je, en je hoort zo'n grap en dan denk je, ja, weer dat sambal bij... ...weer van nummertje, nee, met rijst en, en, en supplies enzovoort. We worden er moe van. Kan je je Chinezen voorstellen die dat dan misschien al die tijd onderdrukt hebben... ...die nu zeggen, maar nou is het wel een keer klaar met die flauwe, flauwe grapjes... Of, zijn, of, ...of vind je dat te ver gezocht? Nou, kijk, als het zo zou zijn dat er twee weken lang alleen maar elke dag alleen maar Chinese yeah. grappen gemaakt zouden worden, maar dat is, dat is helemaal niet aan de hand. Uh, kijk, iedereen, we hebben een land, we hebben een bepaalde humorcultuur, iedereen wordt er wel eens een keer een slachtoffer van. Yeah. Uh, ik, ik, ik denk dat we allemaal wel tot een groep behoren die wel eens uh, op de hak wordt genomen. Uh, dus. Het is ook een beetje een kwestie van doe mee met de grap en ik nodig alle Chinezen uit om een grap terug te maken. Precies. Nou, ik heb gezegd, waar komt het door? Door een aantal idioten die opstaan en ook rond Zwarte Piet dat maar eens even lekker op de spits gaan drijven. Dat komt dan met name uit Amsterdam voor. Wat zie jij nou als de oorzaak van, wat mij betreft, die glijdende schaal naar beneden? Maar dat is wat ik oikofobie noem. We zijn eigenlijk bang om op te komen voor onze eigen tradities, onze eigen gebruiken. Eh, omdat we eigenlijk al heel snel bang zijn dat daar vreselijk erge eh, dingen mee verbonden zijn. En als iemand dan ook nog de racisme kaart speelt, ja, dan zie je eigenlijk dat niemand meer iets durft te zeggen. En dat ook een eh, kleine ja. groep, zoals je zegt, een kleine groep activisten heel veel ruimte krijgt. Terwijl als je kijkt bijvoorbeeld uh, in de Belmer blijkt Sinterklaas uh, gewoon heel populair te zijn, blijkt helemaal niet mensen daar ja. vreselijk boos over te worden. Hè. Dus je ziet we zijn eigenlijk zelf bang. We zijn bang voor onze eigen cultuur, onze eigen tradities. Ja, precies. Nou, en tot slot even, Jerry. De, de, kijk, het koninklijk Huis hebben we ook gehad. Hè? Dat was uh, de tijd van meneer Donner. Die vond het ook allemaal niet zo leuk. dat het over een steen. Die werd uitge, uitge, ge, ge, langzaam weggeslepen. We, we, we, we, we als je er maar genoeg tegenaan blijft trappen. Is, is, is er wel een toekomst als je ziet dat dat debat eigenlijk weer verstomd is? Grappen, ja, nou ja dat, dat is inderdaad, denk ik, een hele juiste observatie. Want je ziet dat heel veel mensen door die kritiek ook weer veel meer naar de nationale tradities gaan. Uh, daar gaan hechten. Dus het, het zou best eens kunnen dat, de, wat ik ook net zei, die antiracisme lobby zeg maar, ook zijn eigen glazen ingooit yeah. hierin. Dat iedereen zegt, nou fik erop we gaan lekker extra veel zwarte pieten dit jaar in de klas vieren. Dus het, het kan de kant op gaan. Kan een aanvalheids effect hebben. Hartstikke goed. Thierry, zeer bedankt voor je reactie bij ons uh, in Avondspits. Hartstikke goed. Fijne Goeie avond. avond. Uh, Thierry Baudet hoorde u Denker en Publicist. Hij schreef het proefschrift, zijn eigen proefschrift over de nationale identiteit overigens. Ook een belangrijk thema. U kunt nog meedoen aan deze discussie vanavond, Spits. We zitten gevangen... in een racisme-kramp, zeg ik. Na Gordon Gate, noem ik het dan maar eventjes. 0800 1121 Maarten Wit, Twitter Joost. Ik ben het ermee eens, maar Gordon... zijn grap met nummer 39, met Rijst, was helemaal... Het was gewoon echt niet leuk. Ik vond hem dus wel leuk. Maar ja, dat is humor, hè? Je kunt het leuk vinden of niet. Dre Oudman zegt mooi verwoord, racisme kramp. Uh, en, Ma en Maarten hebben we net gelezen. Rieks Oosting zegt eens, mensen die klagen over racisme... zouden eens in de USA moeten gaan wonen. Daar wordt gediscrimineerd en niet hier in Nederland. Dus even kijken of er een oneens, tot nu toe niet. Bent u het oneens met mij, bel alsjeblieft. 0800 112, want ik zie alleen maar instemming binnenkomen. Ricardo uit Amsterdam, goedenavond. Ah, Ricardo, volgens mij moet je mij horen, maar je hoort me niet, Ricardo. We zetten je even onder gaan we naar Marijke, Marijke Boogart uit Dokkum. Ja, hallo. Marie, Marijke, zeg hem maar. Hallo, ik ben het gedeeltelijk met uh, Stelling Eens. We zitten inderdaad heel erg gevangen. En aan de andere kant heb ik zoiets van, al die mensen die klagen over slavernijverleden, ja. dan denk ik die mensen moeten de kranten in gaan lezen, want er is toch zoveel slavernij. Er is geen einde gekomen aan die slavernij. Kijk, dat is weer een heel ander thema op zich. Maar je zegt, de, de, de huid, de, waar zit volgens jou de huidige slavernij? De huidige slavernij zit volgens mij in de kerk. Oké. Okay, dat, nou ja, dat moet je Sinterklaas, ja. Sinterklaas is eigenlijk een soort van katholiek feestje... voor de mensen die graag verkopen willen. Hmm. Ik begin hem een beetje te verliezen, maar heeft, Ja? Ja, maar wat hier het in Nederland massaal. Ramadan, uh, Ramadan gaan we ook niet meer allemaal doen. Nee. Eigenlijk moet het een feestje voor de katholieken wezen. En al die andere mensen die er niks met katholieken te maken hebben... Ja, ja. Dat het eigenlijk Sinterklaas is katholiek. Zo kop je het aan elkaar. Ja, voor mij is het gewoon een kinderfeest. Maar Marijke, dan zijn we het wel eens over de stelling. We zitten gevangen in een racisme-kramp. Uh, u kunt daarin meedoen. Ik zie hier binnenkomen... Uh, Ricardo, die ik nu wel kan uh, te horen kan krijgen. Ricardo? Ja. Hallo, je bent binnen. Goedenavond. Hoi. Zeg maar, we reageren op de stelling. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat er grappen uh, moeten kunnen. Zolang het een uh, grap is, is niks aan de hand. We moeten wel de grenzen bewaken. Wanneer is het wel een grap en wanneer niet? Ja, dat is. En als we nou gaan kijken naar Gordon of Jack mm -hmm. Spijkerman. dan vind ik dat deze mensen absoluut niet racistisch zijn. Uh, Integendeel. En uh, Gordon doet het gewoon om zijn humor. En uh, daar lachen we vaak om. Ja. In dit geval is het ook gewoon een grap. Ik lach me, Laten we ja. alstublieft met elkaar precies, grappen maken. Precies. Ik zeg wel, bewaak de grenzen wanneer het geen grap is. Ja, maar dat is, dat heel, ma dat is ja. natuurlijk heel moeilijk. Hè? Want voor de, ik, vind, ik lach mijn breuk om Gordon eigenlijk altijd. Maar er zijn ook mensen die het vreselijk vinden. Dat, is natuurlijk altijd, dat, dat moet je volgens mij niet bepalen wat nou leuk en wat niet leuk is. Want er zijn gewoon heel veel verschillende vormen van humor natuurlijk. Ja, nou is het ook. En wij weten met z'n allen dat Gordon, als hij iets zegt, dan is het gewoon uh, grap. En ja. Hij maakt grap ook over, uh, over uh, zijn collega's. Nee, ik hoef er eentje niet eens te noemen. En hij is continu bezig met anderen. Dat zijn allemaal manier van grappen maken, dat uh, is gore, dat weten ja, we. Precies. En we gaan nou niet omdat het om dat op een Chinees gaat opeens nee, te... Ja, dat nou ja. is nou racistisch. Je haalt de dus... woorden uit mijn mond, Ricardo. Okay, Dank nou, je wel. Dat is wat ik zeggen wil. Ik, uh, ik wil wel Nederland meegeven van ja. we moeten wel die grenzen bewaken. Wanneer is het echt racistisch? En daar moeten we, daar moeten we mee, mee uitkijken. Maar voor de rest, zolang het een grap is. Hou het gewoon nog grap. En dan kunnen we gewoon om lachen. En dat moeten we zien te houden. Oké, okay, dankjewel Ricardo. Ik zie een oneens binnenkomen. Uh, Marco de Haan. Oh, wacht nog even. Die zit nog even bij de regie. Joeken uit Amsterdam. Joeken. Ja, dag, dag Jo. Um, ja, ik ben het hartstikke met je eens. Ik word er ook helemaal ziek van dat gezamenlijk rond. Ik heb Gordon niet gezien. Nee. Maar als mijn schoonzus en ik praten over zullen we Chinees halen. Dan zeggen we dat dus niet. Dan zeggen we gewoon al tegen elkaar samen bij. En dan weten we wat we bedoelen. Ja. Daar bedoelen we dus niks verkeerds mee. Nee. Maar die meneer of mevrouw die ons dan helpt, zegt altijd aan het N: Sambal bij, meer niet. Nee. Ja, precies. En die hoeven we elkaar maar aan te kijken. Dat is je ja. hem niet dood te lachen. En ja. die mensen van de slavernij, die vinden het stront vervelend om het maar eventjes plat te zeggen. Kijk, als ze zitten met de slavernij, dat kan ik me voorstellen, dan moeten ze zijn bij de huidige leiders in Afrika. Want die hebben ervoor gezorgd dat er slaven waren om te verhandelen. Het was niet zo dat de blanke mensen, ja. of ze uit Nederland kwamen of Portugal. Uh, het land ingingen en die mensen bedreigden... en meesleepten op de woord. Maar het lijkt op... me niet goed te... <laughs> Daarmee lijkt onze rol niet goed te nee, praten. Hoor. Nee, maar nee wel, dat het doe is je niet goed niet. te praten. Maar ze... Nee, maar ze kloppen wel aan aan het verkeerde adres. Mm -hmm. Je moet kijken naar de bron. En de bron was... Maar even wachten, die... want Joeken, we gaan niet nee. over de slavernij hebben. Dat begon niemand anders. We gaan het hebben nee. over die kramp. Daar ben je het mee eens. We zitten dus ja, in die kramp van 100%. Ik vind de gordon het gordon Ja. De, de, laten we zeggen, de Belgen en de Nederlanders maken grappen over elkaar. Ja. De Ieren en de Engelsen maken grappen. Er zit geen kleur aan, dus dan is het niet erg. Precies, wordt er dat wel gezocht. Het ja, nergens als ja, er een zoeken. kleurtje aan zit, is het opeens erg. Nou. Ik, ik moet er even stoppen, want ik wil even naar, naar mijn, mijn, mijn collega Richard Lam gaan. Uh, goedenavond, Richard. Ja, goedenavond, Joost. Alles weten, zei ik, een trendwatcher, dat ben je. Um, ja, als je, je trenden wordt, dan moet je natuurlijk ook alles weten eigenlijk. Um, ja. Maar... Richard, heb jij nou het gevoel dat we, dat we allemaal... een beetje uh, in het verkeerde vaarwater aan, aan het komen zijn... met ons uh, racisme-debat? Nou ja, het is natuurlijk heel uh, apart om te zien wat er allemaal gebeurt. Hè. Vooral de reacties uit het buitenland. Dat mensen daar heel anders uh, kijken ja. eigenlijk, wat er in Nederland gebeurt. Dat eigenlijk niet zo kunnen plaatsen zoals wij doen. We gaan er misschien iets te luchtig mee om. Hè, volgens buitenlanders hier in Nederland. Mm. En dan zien je dat weer terugslaan. Maar daarbij zie je natuurlijk ook heel sterk de, uh, hoe zeg je dat, de rol van de media. Die het enorm aangejaagd hebben. Nadat ze de eerste signalen uit het buitenland terugkregen ja. Over en over allerlei andere zaken. Met name sociale media bedoel je denk ik ook dan. Ja, sociale media zijn natuurlijk het snelste. Hè. Die springen altijd een beetje in het, het media-gap. Uh, zolang de traditionele media nog niet begonnen zijn. Die kunnen dat enorm aanjagen. Uh, en daar zie je natuurlijk ook een soort polarisatie eigenlijk. Uh, waarbij in feite een vrij kleine groep... In een uitgesproken mening heel hard kan roepen, toeteren zeg maar. Ja. Uh, en daarmee ja, de discussie in ieder geval op de kaart kan zetten. Nou ja, wij zijn ook aan het toeteren, Elke avond zelfs. Maar dat maakt mensen juist misschien wat... Ja, ik wil niet zeggen, maar wat minder vatbaar voor de lange tenen discussie, zeg maar. Dat je, dat je, je moet ook een beetje weerbaar gemaakt worden. En dat zijn we in Nederland. Als we ons laten de les laten lezen door Amerika en China... Volgens mij is het dan, gaan we niet de goede kant op in ons, in ons vrijheid van meningsdebat... Je ziet totaal verschillende culturen. In Nederland hebben we ook zo ongeveer het woord gedogen uitgevonden. We vinden heel veel goed. Wij kunnen allemaal Gordon plaatsen of als Paul Beleeuw iets zegt. Of nou, ja. noem maar op. He, aan de andere kant, als je sek kijkt welke woorden iemand uitspreekt... en hoe er dan dus bijvoorbeeld uh, in het buitenland op gereageerd wordt... Ja, dan kan je natuurlijk wel zeggen van... hé, hey, maar wat gebeurt daar nou uh, voor apart in Nederland? Ja, is dit dan zo Nederlands? dat wij deze grappen maken, de Gordon-humor hebben... ja, gewoon zeggen wat je vindt... maar ook een beetje de, de grens opzoeken. Is dat dan zo Nederland? Ja, wij zijn het van de oudsher eigenlijk gewend hè, in Nederland... En we zijn redelijk direct. En als je terugkijkt naar de oude conferenties in Nederland... waarbij bijvoorbeeld de katholieken de pineut waren... dat er grappen gemaakt werden over de rug van een ander... nou, nu toevallig is dat weer een andere groep... maar dat zijn heel veel wisselende groepen... Hè. dat weten wij als samenleving. Iedereen komt een keer aan de beurt als je overgewicht hebt... of als je een bepaalde huidskleur hebt of wat dan ook... Ja. en wij kunnen dat plaatsen... En het is een, een cultuur geworden bij ons. En los van de vraag of dat uh, terecht is of niet. Precies. Pre Precies, dat is, dat is het. Ja, ik had laatst ook die discussie hier bij Avondspits, uh, Richard, over preutsheid. We zijn, we zijn te preuts aan het worden. Dat weet ik nog goed dat daar ook veel mensen het wel mee eens waren. En dit, gaan we dit nu, als jij als trendwatcher mag spreken, even die pet op. Gaan we dit nou veel meer zien? Dat Gordon, of weet ik veel wie, een grap maakt en we met z'n allen eroverheen vallen. Of, of, of zal het juist zoals eigenlijk Thierry zei, Thierry Baudet, gaat andersom. Het werkt averechts. We gaan juist veel meer zeggen. Nou ja, uh, het werkt in zoverre in ieder geval a dat Sinterklaas en Zwarte Piet uh, meer op de kaart staan dan ooit natuurlijk. Ja. Ik ben wel bang, hè, ook als je dit doortrekt naar het politieke speelveld en dergelijke... dat je bijna niets meer kan zeggen. Als je ook ziet hoeveel bedreigingen naar politici. De, de, iedere wethouder heeft wel ergens een bedreiging aan zijn broek. Ja. Uh, ja. Hij is er ook nog anoniem. Eens. Uh, dat, ja. Die kant gaat het op, hè, met, met name door de uh, sociale media. En ja, dat is een beetje het, uh, Precies. Uh, het ik echte hoop... probleem. En dat is ook niet zo makkelijk te stoppen. Ik hoop niet dat Gordon al bedreigd is. Dus zover is het nog niet, hoop ik. En dan zouden we dat al lang gehoord hebben. hadden we dat hebben. al lang gehoord natuurlijk van de, van de privé. Ja, dank je Richard, Richard Lamp. Succes. Merci hè. En tot de volgende keer Richard Lamp. Tredwoordje hoor nu. We zitten gevangen in een racisme kramp. Dat is een vanavond 0811 21. Er is één lijntje vrij. Ik heb zowaar een tegenstander op lijn 3. Marco de Haan uit Schellingbouden. Hoi, dag uh, Joost. Aardmans, goedenavond. Uh, onwetendheid, stigmatisering en vooroordelen. Dat ligt er aan de grondslag. Ja. Dat we nu ervan uh, uitgaan dat we uh, racistisch in Nederland. Uh, ik denk dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de politiek in het verleden vooral. Of in nieuwe Nederlanders de onbekendheid. Wat betreft Marokkanen, nee. Turken, Joden, wat we noemen de gemiddelde Nederlander uh, als uh, uh, het uitspreken als Joodse mensen, uh, Marokkaanse mensen. Maar wat, wat uh, bedoel je met, met, on, met ja, onwetendheid? Vooroordelen over allerlei zaken waar heel veel mensen eigenlijk helemaal geen flauw benul van hebben. Vooroordelen die we, die, we, die, we, die we in onze humor gebruiken bedoel je? Dat, zoals Gordon dat doet of weet ik wel, of een Jack Spijkerman. Dat zijn eigenlijk ingebakken vooroordelen? Ja, stigmatisering is het. Nee. Is, uh, puur onwetendheid ook eigenlijk. Oké. Okay. Nou Marco, laat ik het dan bij, maar je was het duidelijk niet eens. Jacco Dornberg zegt, ga je druk maken om echte racisme? Brommen bommen op Jemen en Pakistan of sweatshops in Bangladesh, inderdaad. Hij zegt, heb je eens. En Roy Egge zegt ook eermans eens, als je grappen kunt maken over welke medemens dan ook... dan hoort je er pas echt bij. En René Kuipers zegt, gekwetst zijn zit bij de ontvanger. Ik voel me ook niet gediscrimineerd wanneer de Nederlander als kaaskop wordt neergezet. Niels Zelenberg uit Arnhem, goedenavond. Goedenavond, ja, ik ben het uh, hartstochtelijk eens met de stelling... Ja. Ik zou er het volgende over willen zeggen. Ik heb bijvoorbeeld, ik zal even uh, over mezelf. Ik heb een paar jaar geleden heb ik ervoor gekozen om mijn uh, kop kaal te scheren. En er roept wel eens iemand naar mij van, hé, hey, kale bouillardbal. Ja, moet ik me dan gekwetst gaan zitten voelen? Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja. ja. En uh, wat ik nog wou zeggen is, wat ik mij ontzettend irriteert is dat, uh, ik noem maar als voorbeeld hier die gozer uit Amsterdam, die, uh, die die zwarte piet discussie steeds aanzwengelt Dat hij zo ontzettend veel ruimte krijgt bij bijvoorbeeld Paul en Witteman. Om elke keer weer ja, dat... Uh, mijn overvrijd vrij domme verhaal, wat gewoon inhoudelijk ook aan alle kanten rammelt. En, en als ik die man zo zie, dan denk ik, die man die kikt gewoon verschrikkelijk op de aandacht die hij krijgt. Ja, dus de, de, de, uh, de aanstichter van het geel. Hij kreeg toen wel tegengas van, uh, van Henk Westbroek. Ja, dat vond ik geweldig. Want ja. Henk Westbroek zei, je kan, je kan alles... ik zijn moeder is een keer voor Zwarte Piet uitgemaakt. En dat, dat heeft volgens mij, wij hem dan van alles losgemaakt. En mm. Maar volgens mij, als ik die man zo zie, denk ik, van het gaat, die man die kikt er gewoon op, dat hij dat zoveel ja. aandacht krijgt. Ja. Ja. Waarom, moeten wij daar zo, waarom moeten wij vermoeid worden met mensen die, die, die, die zo geobsedeerd zijn door allerlei onzin? Zeg. Ja, punt gemaakt. Dank je, Niels Zellenberg. Uh, Jules Emanuels komt uit Hoofddorp. Hi uh, Joost, um, ik ben het uh, oneens uh, met je. Ja. En uh, de, de reden is, ik, ik vind eigenlijk, uh, racisme uh, is eigenlijk gelijk een ijsberg. Je ziet slechts één tiende en negentiende vindt uh, onder water uh, plaats. Er is niet zo leuk... Ik, kom uit, uh, ik ben in Nederland geboren... maar mijn ouders komen uit Suriname. Er is niet zo leuk als een racistische grap. Ik kan je uitzending ermee vullen... en het is lachig hier en brullen. Hm. Het wordt echter iets anders... als er uitsluitend... Um, grappen worden gemaakt... Uh, waarbij er een bepaalde bevolkingsgroep... altijd het slachtoffer is. De rem is er... Ja, de iets, Belgen uh, bedoel je vanaf. bijvoorbeeld? Bedoel je de Belgen? Oh ja. nou de, de Belgen, dat is passé. Wanneer uh, wordt er aan de lopende band grappen gemaakt over uh, Belgen? Het is wat er eigenlijk... Maar Jules, dat is, is toch humor? Kijk, ik noem expres de Belgen natuurlijk. Kijk, nee. Maar jij vindt dat geen humor? humor. Nee, nee, nee, nee, ik zeg net, uh, er is niet zo leuk... Als ja, precies, is, maar als er een, een patroon in zit, zeg je, dan wordt het... Dan ja, wordt het dan, ja. Dan wordt het dan kijk, bijvoorbeeld wat Jack Spekerman uh, Ja, die heeft, was, die uh, was in heel Beto. pikant, ja. Die was pikant, die grap, ja. hè? Over ja, hun Humberto. Ja. ja, precies. Maar kijk, als ik met jou in de kroeg uh, ja. zit, met een stel vrienden, en je maakt uh, een opmerking: Nou, ik, ik heb genoeg vrienden, uh, nogmaals, ik uh, kom uit Suriname, Suriname. Ja, ja, ja. Kunnen wij ook uh, racistische grappen maken? We maken de liedjes over. Het, over uh, Nederland, allemaal. misschien over blanken, weet ik wat allemaal. Dat kan, ja. Maar jij vindt eh, Ik zag Humberto, Humberto, Humberto. Humberto ook eigenlijk een beetje raar kijken, moet ik eerlijk zeggen. Toen die grap gemaakt werd door ja. Jack Spike. Maar had, het was een hele, even een hele gevoelige. Maar in de koek. Ik moet gaan stoppen, ja. eigenlijk, want ik moet mijn afkondiging gaan doen. Want het programma zit er al op. Maar, maar toch. Nou, ik uh, ik uh, ja. dank je ieder op want ik luister elke avond met veel plezier. Want uh, je bent meestal. ...of je bent vaak ja. heel erg genuanceerd. Kijk al. Ik oh jee, moet niet te genuanceerd. Nee. Nee, Jules, nee, dank je. Dank wel. Oké, Jules. Hoi, ja. fijne avond. Dank je wel voor het complimentje nog aan het eind. Te genuanceerd, man. moeten we ook weer niet worden natuurlijk. We zijn er doorheen, luisteraars. Leuke tweets staan nog voor u klaar... ...van onder andere Gizri, Martijn Vol, Nick en Jack. En komt dit was hem weer, half uurtje Radio Roeptoeter in het Theater van het Argument. Straks gaat het tempo weer omlaag bij kunststof. Daar hoort u de stem van schrijver Abdelkader Benali over zijn boek Bad Boys. Frank van der Linden ondervraagt hem na het nieuws van zevenen. Morgenochtend kunt u naar vandaag de dag kijken van WNL om zeven uur op Nederland 1. Morgen is het verkeer van rechts natuurlijk weer terug. Hier vanaf half zeven op Radio 1. Veel hele fijne avond. Tot morgen.